Hoe vaak zijn we al niet begonnen met zo spreekt de Heer. Je zou bijna elke studie die we met elkaar kunnen doen. Zo spreekt de Heer. Uiteindelijk zijn we bij elkaar om te horen wat de Heer zegt. Niet wat Willem Verdouw zegt, maar wat zegt de Heer. Zodra we de woorden van de Heer spreken, moeten we altijd zeggen ja, zo spreekt de Heer. En onszelf maar afvragen, doe ik nou ook wat de Heer zegt? Ben ik bereid om te doen wat hij zegt? Want daaruit blijkt uiteindelijk onze liefde. Hij heeft ons zijn geboden niet gegeven om ons te plagen... of om ons te kwellen, weer een wetje erbij. Hij heeft ons goede en rechtvaardige regels te geven... om te leven binnen het Koninkrijk van God. En het wonderlijke is, aan die regels verbindt hij zijn zegeningen. Dus als we ons houden aan de wegen van de liefde... liefde tot hem en liefde tot onze naaste, dan zijn we de meest gezegende mensen die je maar kunt voorstellen. En we hebben het ervaren in ons leven dat het een vreugde is om in de wegen van Yahweh te wandelen... en zijn geboden met plezier na te leven. Goed, we gaan een paar dingen lezen uit het uh, evangelie van Lucas. Wat betekent ook weer evangelie? Dus we krijgen een blijde boodschap van de Heer, door de mond van Lucas. U kunt dezelfde blijde boodschap verkondigen aan alle mensen die om je heen tegenkomen... dus ik heb een goede boodschap voor je... Dus dan kun je gewoon het evangelie, de blijde boodschap, doorvertellen. Moet eens luisteren. U kent verrast deze tekst. Helemaal geen probleem. Nu werd de engel Gabriel, ik heb het maar even ingekort, anders wordt die tekst veel te lang, van God gezonden tot een maagd, ze heet Maria, en de engel die zegt tot haar, wees niet bevreesd, Maria. Waarom zou u dat nou zeggen? Wees niet bevreesd. Van heiligheid, ja. Want je voelt je eigenlijk helemaal onrein. Ja, we zijn het natuurlijk niet. Als we echte gelovigen zijn, blijven we natuurlijk staan. Dan zeggen we, hé, hey, een engel, wat komt die doen? Want wie van u heeft er ooit een engel gezien, zoals Maria? We zouden allemaal wel eens een engel willen zien. Hè? Maar een engel is natuurlijk een boodschapper van de Heer. Zelfs iemand die u de boodschap van het woord verkondigt... is naar taalgebruik een engel is een boodschapper van de Heer. Maar zodra je maar iemand vertelt over de grote daden gods... ben je in wezen een boodschapper van de Heer. Want die hebben echt een boodschap te vertellen. Maar zuster Maria, die krijgt echt een grote engel op visite. En het is geen kleintje, het is een van de allerbelangrijkste... die voor de troon van vader Jaren staat. Maar het wordt toch schrikken van haar, want het is een, een vrouw die ondertrouwd is... en die krijgt de horen van de engel die al van tevoren zegt, wees niet bevreesd, je zal zwanger worden, Maria. En zegt hij, je zal een zoon baren en je zal hem de naam Yeshua geven. Kunt u voorstellen, meisje, van tussen de twaalf en de zestien, wat zal dat geweest zijn? He? Tot je een engel ontmoet en die zegt, lieve meisje, je gaat zwanger worden. Dan zegt die engel er ook bij, deze, die Yeshua, zal groot zijn... En hoe gaat hij genoemd worden? De zoon des Allerhoogsten zal hij genoemd worden. Wie is de Allerhoogste? Dus betekent dat vader Jahwe gaat een zoon verwekken in Maria. Hij zal groot zijn, de zoon van de Allerhoogste zal hij genoemd worden. Het is de zoon van God. Hoe zit het met ons? Zijn we ook zonen van God? Zijn we nou precies dezelfde manier zonen van God als Yeshua? Echt niet waar. Want wij zijn door het geloof in Yeshua... door zijn lichaam te zijn geworden, zonen Gods geworden. Maar we zullen er ook wel in moeten blijven. Dus we zijn met Yeshua zijn wij ook zonen van de Allerhoogste geworden. Hè? Gekocht en betaald door het bloed van Yeshua. Dan gaat vader zeggen, de engel... de heilige geest zal over u komen... De kracht des Allerhoogsten zal u overschaderen. Dit is een parallella. Dus wat is de heilige geest? Dat is de kracht van de Allerhoogste. Weet u wanneer de heilige geest gaat werken? De kracht van de Allerhoogste? Als het woord van de Allerhoogste gesproken wordt. Want als het woord van de Allerhoogste gesproken wordt... dan komt het uit de geest van... Jawe onze God. En wat hij zegt dat is leven. Echt waar. Maria wordt er zwanger van. Want wat vader Jawe zegt. Dat gaat gebeuren. Daarom wordt het ook een kunst voor ons. Om Bijbel te lezen. Want dan weten we precies wat vader Jawe zegt. En als hij hele mooie dingen zegt over u en over mij. Hoewel wij weten dat we een zondige natuur hebben dan staat toch het woord van Yahweh boven alles. Niet hoe ik mijn eigen voel, onrein en fouten gemaakt en dit fout, alles is verkeerd. Nee, dan blijft het woord van Yahweh staan. Blijft gezag hebben in ons leven. Dus hoe slecht dat u zich ook voelt, door je verbondenheid met Yeshua... krijg je alle woorden te horen die hij tegen zijn eigen zoon spreekt. De heilige geest zal over u komen... en de kracht van de Allerhoogste zal je overschaduwen. U gaat het exact hetzelfde ervaren... als je luistert naar de woorden van Yahweh. U wordt dan wel niet zwanger... want hij zegt niet tegen je wordt zwanger of krijg een kind... maar dat zegt hij wel tegen Maria. En Maria die maakte dan een hele mooie uitspraak... doet ze daar tegenover. Ik zal hem zo laten zien. Hij zegt... de kracht van de Allerhoogste zal je overschaduwen... Daarom zal het heilige dat verwekt wordt, door de kracht van de Allerhoogste, Zoon gods genoemd worden. Dus God verwekt door het woord te spreken zijn zoon in Maria. Zou die het zomaar doen? Of zou ze akkoord moeten geven? Dan zou het een verkrachting wezen. Dat je zomaar zegt, mijn zoon gaat uit jou geboren worden. Je wordt zwanger. Echt niet waar. Ook in uw leven is vader Yahweh... ...en Yeshua nooit binnengedrongen. Hij heeft je nooit willen wurgen ...om je tot bekering te brengen. Hij heeft als een gentleman... ...heeft je je de woorden des levens verkondigd... ...en je hebt in je eigen hart moeten beseffen... ...eigenlijk heb ik geen leven. Wat hou ik nog vast? Nee. Ik grijp naar het leven... ...wat vader Yahweh ons geeft... ...door zijn zoon Yeshua. En dan is wonderlijk dat hij nou gelijk zegt... ...want geen woord... ...dat van God komt... ...zal krachteloos wezen... Alleen maar door deze tekst nou te lezen, dan zou je zeggen, hé, hey, ik ga de Bijbel opnieuw lezen. Elk woord wat de Heer zegt, dat komt tot mij en dat zal niet krachteloos wezen. Waarom zijn er nog zoveel mensen die niet tot echte wedergeboorte doorkomen of tot echte overwinningen komen? Dan vraag je je wel eens af, zouden ze nou snappen wat de Heer zegt in zijn woord? Ook al voel je je eigen niks, Hij zegt dat je het hebt en dat je het kan. Er is dus een mogelijkheid om de woorden van Yahweh te horen in de naam van Yeshua en op te staan uit je stoel en te gaan. Waar je dacht, dat gaat maar nooit lukken. Je moet dus echt zonen van God worden en dat kun je alleen maar worden door te doen wat vader Yahweh zegt. Vele mensen zeggen, ja ik geloof in Jezus, ik heb Jezus aangenomen. En ze blijven zitten waar ze zitten en ze kunnen de geboden van Yahweh gewoon overtreden. Want Yeshua heeft de wet vervuld. Dat is een reden. Yeshua heeft de wet vervuld. Ja, natuurlijk, wij moeten hem ook vervullen met hem. Je moet het gewoon doen. Geen woord, zegt hij, dat van God komt zal krachteloos wezen. Dus je zal het moeten doen, wat hij zegt. En dan ga je ontdekken dat je in je eigen leven ook weer kracht krijgt om dingen te doen... waarvan je gedacht hebt, dat gaat me nooit meer lukken. En Maria, die zegt dan, ik vind dat de mooiste woorden die er staan... Mij geschieden naar u Woord. Wat had vader gezegd? Door de engel. Mijn heilige geest komt over je Maria. Dat is mijn heilige kracht. In jou ga ik een kind verwekken. En dat zal Jezus genoemd worden. Yeshua. En dan zegt Maria toen ze dat hoorde. Zo. Nou ze is mijn geschieden naar dat woord. En dan kijkt ze denk ik al gelijk naar de buik. Hoe moet dat? Maakt niet uit. Ja ze vraagt het wel. Het is natuurlijk verbazingwekkend als je zo'n woord krijgt. Kunt u zich een beetje voorstellen dat als u de woorden gods naar u toe krijgt... dat je dezelfde houding moet hebben als Maria? Echt waar, ik heb gezien dat het woord van God in mijn leven is geworden. Het is nooit meer gestopt. Nou, het is zo, als je over geloof gaat spreken... er zijn zoveel teksten en uitdrukkingen over geloof... maar het gaat allemaal gepaard met het horen van het woord... Ja, je moet echt het woord horen, sma, doen. Dan ga je dus al de beloften en de zegeningen van de Heer in je leven ervaren. Hij zegt, geen woord dat van God komt zal krachteloos wezen. Nou, mij geschieden naar uw woord, zegt Maria. Maar ze snapt toch niet hoe het verder gaat. We gaan het hele verhaal niet uitlezen, want u weet dat ze zwanger wordt. Zij gaat nog een keertje zeggen, ja, hoe gaat dat nou gebeuren? Ik ben nog nooit met, met Jozef naar bed geweest. Ik heb nog geen gemeenschap gehad. Ze gaat dan argumenteren. Maar het gaat niet om de argumenten. Het gaat om het woord van God in uw oren, in uw hart... en de daden die erop gaan volgen. Er is een bruiloft in, uh, in Kana. Op de derde dag was er een bruiloft... en toen er gebrek aan wijn was zei de moeder van Yeshua tot hem... Hé, hey, ze hebben geen wijn. Maar Yeshua, hij staat te gast. U kent de geschiedenis, hè? Ik denk dat ik moet hem helemaal gaan lezen... maar ik zit natuurlijk bij een publiek wat al lang de Bijbel kent. Maar het gaat erom dat we dingen uit die stukjes horen... waar je vanavond mee verder moet. Dat je zegt van, oh, nou heb ik dingen gehoord. Maria wordt zwanger omdat ze het woord van God hoort. <kliek> en hier wordt ook een woord gesproken. Door wie wordt gesproken? Ja, tegen wie? zo. Dus Maria denkt, ja, daar is dadelijk wijn tekort. Ziet al die, die rote vaten, je ziet ze al leeg raken. Er wordt gedronken. En dan zegt ze tegen Yeshua... Ze hebben geen wijn. Weet u nog wat Yeshua tegen zijn moeder zegt? Yes, ja, ik zeg, ik wat je nu te doen? Je kan er mij wel eens op afsturen, hè? ja. Kijk, tot je tegen je rijke oom zegt, ze zitten zonder wijn, Piet. Dat je denkt, oh, ik ga wel wijn voor je halen. Nou, onze uh, heer Yeshua doet het op een hele andere manier. Eén ding is belangrijk, zijn eigen moeder zegt tot Yeshua, ze hebben geen wijn. Hoe doet u het nou, als je ergens gebrek aan hebt? Inderdaad, collecte houden. Ja, ik wil over een maand weer naar Israël, collecte houden. Snap u waar het om gaat, lieve mensen? Zij gaan naar Yeshua toe. Als u nou iets nodig hebt... en laten we het niet eens met een naam noemen... bedenk het maar voor uzelf. Je moet er gewoon mee naar de Heer gaan. Je hoeft er niet eens te zeggen... in de naam van Jezus bid ik, weet je wel... met kracht, echt niet waar. Er zijn zulke mooie beloften die de Heer gegeven heeft. Je moet ze uitspreken... en je moet daarna gaan wandelen als bezittende. Er gaan alle dingen in je leven komen... die noodzakelijk zijn... En verbonden zijn aan de belofte van de Heer. Zijn moeder die zegt dan tegen die bediende: want Maria is echt geen kleine dame, die het niet snapt. Echt niet waar. Ze heeft heel goed gezien wie de eigen kind was. Ook al was dat moeilijk te ervaren. Want het is natuurlijk ook een klein dropje geweest. Hè? Zo klein is die geweest. Dan zegt ze tegen die bediende wat hij u ook zegt. Doe dat. Smaar. Wat hij zegt, wat je van hem hoort, moet je gewoon doen. Ook al komen er dingen uit zijn mond dat je zegt, dat zal nooit lukken. Als je niet doet wat hij zegt, ga je nooit een geloofservaring maken. Dus hoe ellendig je eigen leven misschien ook in het verleden geweest is... en misschien nog wel is... als je gaat doen wat je heer zegt... gaan de dingen komen die hij beloofd heeft. Echt niet omdat je het eerst nu gaat voelen... door je ineens zegt, pong, oh nou heb ik het, nu kan ik het. Nee... Je moet het dus niet eens hebben, hij heeft het gezegd... en je moet een soort bezitter zijn op het moment dat het woord van God tot je komt. Dan denk ik, oh, heb ik dat gekregen? Oh, dat is mijn erfenis. Dan moet je als bezittend moet je gaan wandelen. Dan zou je ontdekken dat die erfenis je ten deel gaat vallen. Want het is uiteindelijk een erfenis voor de gelovigen. Een gelovige die verhuis van plaats. Die gaan dus in het geloof stappen ondernemen. Daar moeten we vandaag uit zien te komen, want... Zo spreekt de Heer en zo zullen wij wandelen. Waarom zit je hier op Nieuwe Maan en al die andere christenen niet? Omdat je hebt gezegd, ja, maar zo zegt de Heer het al duidelijk. Van Maan, Nieuwe Maan tot Nieuwe Maan en van Sabbat tot Sabbat. Nou, de christenen doen het al helemaal niet op Nieuwe Maan en ook al helemaal niet op Sabbat. Nee, de christenen doen het op zondag. Het wonderlijke is, als je dus naar zo spreekt de Heer luistert, dan zeg je, daar staat wat er geschreven staat. Zo spreekt de Heer en zo zullen we wandelen. Worden we zo gered? Worden we zo gered? Echt niet waar. We worden gered door het offer van Yeshua. Maar omdat we geredde mensen zijn... wandelen we in de wegen van het Koninkrijk van God. Wat u ook zegt, doe dat. Nu waren daar... zes stenen watervaten neergezegd. Elk met een inhoud van twee of drie metreten. Dat waren wel zulke vaten hoor. Geen kleintjes. Een metreet, dat is veertig liter. Maar twee is tachtig liter. Twee met zitten erin. Zes keer tachtig, er staat 480 liter water. En dan moet u maar eens voorstellen tot u daar bediende bent. En tot de wijn op is. En tot Maria zegt, doe nou wat, uh, doen wat hij zegt. Zij wist helemaal niet dat hij de Messias was. Echt niet waar. Het was de zoon van Maria. Jezus zei tot hen, vul de vaten met water. Zij vulden ze tot de rand en dan, hij zeide tot hen: schep nu en breng aan de leider van het feest. Heeft u zich die positie ingedacht? De leider van het feest, die klaagt dat er wijn op is. Yeshua maakt in een kleine kring mensen, zegt nou, zet, die vult die even met water. 480 liter water, dat is een heel gezeul om dat vol te krijgen. En dan zegt hij gewoon: haal er eens wat water uit te brengen naar de ceremoniemeester. Ik denk, als ik dat had moeten doen, ik had gestikt van het lachen. Ik denk, nou, wat ik nou mogen doen, dan moet ik de ceremoniemeester laten proeven van een beetje water. Ik denk ook dat het nog steeds water was. Of... Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Hij heeft gezien dat het water was. Dus hij gaat een glaasje water brengen naar de ceremoniemeester. Ik denk zoals dat in die beker gewoon wit water zat. Dus die man die had spanning bij het leven, want Yeshua die heb gezegd: ga het brengen. En die man die drinkt. Ja, ik vind het onvoorstelbaar mooi dat dat gebeurt. Toen nu de leider van het feest het water proefde... Dus het water. Wat stond hij te drinken? Hij staat er gewoon. Toen de leider van het feest het water proefde dat wijn geworden was... riep de leider van het feest, de bruidegom, en zei: hij hey, kom nou eens hier wat ik nou toch staat te proeven. Iedereen zet eerst de goede wijn op... en als er goed gedronken is... de mindere echter hebt de goede wijn... op dit moment bewaard. Dus de wijn die Yeshua maakt... was van de allerhoogste kwaliteit. En die wijndrinkers konden dat beoordelen. Het gaat er maar om... als het woord van onze Heer uitgaat... komt er uit zijn mond... het beste van het beste. Wij moeten alleen de voorbeelden om gaan zetten... Naar de woorden die de Heer tot ons spreekt. Als we dat woord in ons laten, gaat het ons van binnenuit veranderen. Maar je moet gaan doen wat hij zegt. Als je gewend bent om links van de weg te lopen en de Heer zegt, in ons koninkrijk rijden we rechts. Moet je het gewoon een keer gaan doen om rechts te gaan lopen. Dan krijg je een prettig leven in het koninkrijk hè, der Nederlanden. Dit heeft Jezus gedaan als begin van zijn tekenen en hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Wat is nou de heerlijkheid van Yeshua? Daar staat het toch? Yeshua heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Wat is de heerlijkheid van Yeshua? Yeshua? Hij moest tekenen en wonderen doen... om aan te tonen dat hij de Messias is. En het eerste waar hij dat doet... is bij zijn eigen discipelen. Want hij zal eerst zijn discipelen moeten overtuigen van iets... dat ze zeggen... Ja, hij is het echt. Ja? Dus hij moest met wonderen en tekenen beginnen... en zijn eerste wonder geschiedde dus in Kana. En toen hij dat gedaan had... Nou, ze hebben het nooit gezien. 480 liter water... En nu staat er 480 liter van de beste wijn. Nog eens een keer proeven. Nog eens een keer proeven. En dat feest kon doorgaan. Want ze hadden daar geloof ik zes dagen feest hè, met een trouwerij. Dan moeten wij heel wat minder hier doen. Hè? Vindt u het mooi? Wat was de heerlijkheid van Yeshua? Het teken en het wonder waarmee hij aantoonde dat hij Messias was. En de discipelen geloofden in hem. Als je later de genezingswonderen gaat zien, geneest die mensen zonder geloof, want hij loopt gewoon op een, uh, op een zieke man af en zet hij gaat staan, of gaat naar huis, of je matje op en gaat lopen. Helemaal niet omdat die mensen zo enorm gelovig waren. Oh, hij is de Messias, Oh, nou kan ik dan staan. Dat wordt vaak wel gepredikt. Maar Yeshua, die dus de echte Messias is, die loopt gewoon naar een zieke toe en die wekt hem op. Hij heeft zelfs mensen die helemaal geen geloof hadden opgewekt... want die waren al zo dood als een pier. Die wisten niks meer. Dus hij kon tegen doden spreken. Maria forceert hem eigenlijk hier. Yes. Maria die had natuurlijk ook van de engel dingen gehoord... wie die hem zou zijn. De zoon van God. Alle van hem was al geprofiteerd door de profeten. Toen hij geboren was, in de tempel gebracht. Wie kwam er ook weer in de tempel? Anna, Simon... Ja, die kwamen profiteren. Dat is een wonderlijke ervaring. Maria wist wie haar zoon was. Ze sloeg alles op in haar hart en bewaarde dat daar. En nou komt de gelegenheid en dan zegt ze... ...doe nou alles wat hij zegt. Yeshua heeft ooit gezegd... ...ik spreek van mijzelf niets. Alles wat ik zeg, dat hoor ik van mijn vader. Dus wie spreekt er nou daar de wijn in water? Zijn de woorden van vader... Hij spreekt gewoon de woorden van vader. Vindt u het fijn om te lezen? Lieve mensen, je moet geloven wat de heer zegt en doen. Daar gaat de kern om van, hè, vanavond. Er kwam een hoofdman tot Yeshua en die zegt... Heren... Dat is wel heel bijzonder, hè, het woordje heren. Wat staat er ook weer in de grondtekst in het Grieks? Curios. En wat betekent curios? Meester. Er komt dus een hoofdman uit het leger van Rome... Die zegt tegen een jood meester. Nou, dan heeft hij toch wel wat gezien van die meester. Hè? Voordat je een jood meester noemt voor een Romein. Hij zegt, mijn knecht ligt thuis, verlamd en met hevige pijn. Heeft die man geloof of heeft hij geen geloof? Die hoofdman. Inderdaad. Die had geloof. Hij moest ook zelf naar Yeshua toe gaan om hem iets te vragen. En je vraagt het niet met de bedoeling om het niet te krijgen. Je gaat dus naar Yeshua toe. En hij heeft waarschijnlijk Yeshua op een afstandje gezien. Hoe hij sprak tegen de zieke. Hoe hij ze aanraakte van medelaatsheid. En tot de mensen herstelden. Tot hij denkt: Jongen, jongen, jongen, ik heb een knecht thuis die wil op sterven. En doordat die Romein het heeft gezien met zijn ogen. En heeft gehoord wat er gebeurde. Denkt hij. Ik ga naar hem toe. Hij noemt hem meester, keurig. Meester, mijn knecht ligt thuis verlamd met hevige pijn. En hij is nog niet eens uitgesproken. Vers 7. En hij, Yeshua, zegt tot hem... Zal ik komen en hem genezen? Hij wist natuurlijk al lang wat die man ging vragen. Dus hij komt naar Yeshua toe en Yeshua zegt... Zal ik met je meekomen, zegt hij. En hem genezen? Komt hij daarvoor of niet? Hij kwam toch naar Yeshua voor de genezing van zijn knecht? Ja, toch? Maar Yeshua zegt dat tegen hem... Zal ik met je meegaan en hem genezen? Maar het geloof van deze hoofdman was vele malen groter. Doch die hoofdman die antwoordde zegt... Meester, spreek slechts één woord. En mijn knecht zal herstellen. Nou, deze man, die Romein, die kende niet de Torah... Hij kende niet de profeten, hij had Yeshua gezien. Hij zag als hij een woord sprak, dan was het leven. Alles wat Yeshua zegt was dus leven om hem heen. Deze man had het alleen maar gezien. Probeer mensen in je omgeving te laten zien wie je bent. Tot ze denken, zo, waar ben jij, waar kom jij vandaan? Want het kan, hè? je kan een navolger zijn van de Heer door je getrouwe levenswandel. Meester zegt, die spreekt maar één woord en mijn knecht zal herstellen. Hier zit geen millimeter twijfel in. Komt hij zo ook voor het aangezicht van vader? Als je met een probleem zit? Of bid je maar, oh vader wil me toch helpen, wil me toch helpen? Of... Maar je hebt er eigenlijk geen geloof voor. Dan zou je de manier van bidden moeten gaan herzien in je eigen leven. Je zal het woord wat de heer heeft geschreven voor waarachtig moeten houden... En je zal eigenlijk al moeten gaan danken tot je genezing er is. En dan ga je lopen. En je ga je gang. Er komt herstel. Maar ga doen wat hij zegt. Wij zitten vaak op wonderen en tekenen te wachten. Tot er een dienstknecht van God komt. Die moet dan een krachtig woord spreken. En de uh, 98 van de 100 worden niet genezen. Dus dan gaan de 98 van de 100 gaan de gefrustreerd naar huis. Dat noem ik pas anti-evangelie. En de enkeling die soms genezing ontvangt. Die staat helemaal groot in het krant, maar er zijn er 98 die thuis zitten, gefrustreerd zijn. Spreek slechts één woord en mijn knecht zal herstellen. Dit is geloof van een Romein die zegt tegen Yeshua, zeg het en mijn knecht is beter. Ja, wij weten het wel, maar die Romein wist dat dus niet. Hij moest het zien aan wat Yeshua zei. Ik heb het er maar onder gezet, mijn geschiedenis naar uw woord... Dit heeft te maken met wat Maria zegt. Precies hetzelfde. Mij geschiet naar dit woord. Zo wordt ze zwanger van de woorden van Jade. Dan zegt die uh, hoofdman... Ik ben zelf een ondergeschikte met soldaten. U kent dit verhaal, hè? Ik hoef het helemaal niet uit te leggen. Maar het is zo mooi om die kern eruit te halen. Ik zeg tot de een ga heen en hij gaat heen. En tegen de andere, ik kom. En dan komt hij en doet dit en hij doet het. Daarvoor is hij... Weet ik wat voor functie dat hij had. In ieder geval... Hij is misschien wel uh, officier. En als hij dan tegen een soldaat zegt. Ga maar kousen halen en mijn schoenen. Dan gaat hij het gewoon halen. Hij haalt het niet in zijn hoofd om iets anders te halen. Maar als een leider zegt. Ga dan gaat hij. En zegt kom dan komt hij. Hij pakt het verhaal van Yeshua. Hij ziet dat gebeuren. Yeshua zegt a ah, en er gebeurt a. Ah. Denkt: Zo dat is heftig. Dat is ook de enige reden waarom die Romeinse hoofdman. Eigenlijk zou je zeggen, die ongelovige. Die gaat dus een stad nemen in geloof. Want hij heeft gezien wat de Heer doet. Nou, lieve mensen, wij moeten lezen wat hij doet. En waar hij toe in staat is om te doen. Niets is onmogelijk voor onze Heer. Matthäus gaat verder. Yeshua die zegt tot die hoofdman: Ga heen, uw geschiedenaar. Uw geloof. Uw geschiedenaar. Uw geloof. Nou, dat geloof van die hoofdman, dit was duidelijk. Spreek maar één woord, zegt hij. En mijn knul is genezen. Nou, zegt hij, ga heen. Uw geschieden naar uw geloof. Stel voor dat hij nou toch geen geloof had gehad. Want dit is eng. Ja, toch? Ga maar naar huis, zegt hij. Het gebeurt naar jouw geloof. Dan denk ik, oh, zou ik wel genoeg geloof hebben. Dan had hij een probleem. Ja, toch? Maar hij draait zich om. Ja, en de knecht genas juist op dat uur. Het is gewoon ontzettend mooi. Lieve broeder en zuster, uw leven zal veranderen als u het woord serieus neemt en gaat wandelen zoals het woord zegt. Als je gaat schoemelen met het woord van God en langs de kantjes van de weg gaat lopen, schooieren en schacheren. Dan kan je jarenlang het woord van God horen en de, ja, het gebeurt maar niet in mijn leven. Maar dat komt omdat je dus niet volledig in vertrouwen de weg gaat, maar omdat je schoemelt. Je moet doen wat God zegt en bij de ene gaat het heel snel en bij de ander gaat het veel langer. En er zijn mensen die gaan heel lang duren voordat ze uiteindelijk uit die put komen. Dat is niet omdat God niet wil, maar hij geeft je toch een weg dat je uit die put gaat komen. Maar je moet gaan wandelen. Er zijn mensen, hupra, die zijn gelijk boven. Maar ik heb ook heel wat mensen gezien die heel snel boven waren. Hebben je ze ook in je eigen leven gezien? Je kan maar het beste gaan zeggen, ik ga lezen wat de heer gezegd hebt. En alles wat ik nu ga lezen, wat ik ga vinden, dat ga ik ook doen. Dan begin je gewoon bij Genesis. Ja, en dan ga je lezen. Die knecht, die genas juist op het uur dat die hoofdman het had gezegd. Even samenvattend. Wat had Maria gezegd? Mij geschieden? Na nou, uw woord. Wat heeft de hoofdman gezegd? Spreek slechts. Eén woord. Beide gaat het om het woord. Maria gelooft in het woord van de engel. En deze man die zegt, spreek u maar één woord. Want wat u gaat zeggen, dat gaat gebeuren. Daarmee sprak die geloof. En het gebeurt. Wat wij eruit moeten leren, is exact hetzelfde, lieve mensen. Nou, het mooiste gebed wat er is, Johannes 17. Ik zou er elke sabbat wel over willen preken. Want ik vind het een zo verschrikkelijk mooi gebed. Maar dan om in dat gebed onze eigen positie te bepalen. Ik weet niet of je al goed over nagedacht hebt... maar het gebed wat Yeshua doet... daar geeft hij exact aan wat uw positie is. Waarvoor hij bidt. Moet niet luisteren. Hij zegt in hoofdstuk 17... heb je hij al van 1 tot en met 20 het gebed gedaan... voor Israël en voor zijn discipelen. En in vers 20 vindt dan de omslag plaats. Dan bidt hij dus niet meer voor zijn discipelen, die 12... Ik bid niet alleen voor deze, dat zijn dan de discipelen, die twaalf. Maar ik bid ook voor hen, vul je eigen naam even in. Jan, Piet, Marie, Kees, hè, Karel. Voor hen die door hun woord van de discipelen in mij geloven. Dus Yeshua bidt voor u die door het woord van de discipelen geloven dat hij Messias Yeshua is. Dit is recht toe, recht aan. Je moet het alleen beseffen dat als je de woorden van de Heer herhaalt... tot ze net zoveel kracht hebben in jouw leven en in het leven van een ander... als dat de Heer erin gesproken heeft. Nog een keer. Ik bid niet alleen voor mijn discipelen, zegt hij... maar ik bid voor Jan, Piet, Kees, Marie en Karel... die door het woord van mijn discipelen in mij, Yeshua, geloven. En wat is daar de reden van? Opdat zij... Nou praat hij over de discipelen en wij hier in Abelasserdam opdat zij gezamenlijk allen één zijn. Maar we praten vaak over één en de eenheid van God. Ze maken er zelfs een triniteit van. Snap je het? Ik niet hoor. En dan zeggen ze, vader, zoon, heilige geest, drie personen, één wezen. Dat is een hele moeilijke doctrine. Is eigenlijk niet te snappen, dat zeggen ze ook in die leer zelf. Dit is een mysterie, want als je het niet kan uitleggen is het een mysterie. Maar de Bijbel kent maar één God en dat is Yahweh. En één zoon van God, dat is Yeshua. En die handelen in dezelfde geest. Want zoals vader denkt, denkt zijn zoon. Zoals de vader wil dat hij doet, doet zijn zoon. En wij zijn dus één met zijn zoon. Dus alles wat vader wil, dat doen wij. Ze kunnen dus aan het leven van de gemeente zien... tot we handelen in overeenstemming met de wil van Yahweh. Want zoals hij denkt, amen, zo denken wij ook. Hè? Wij zijn één met... Yahweh en Yeshua. Ben ik nou Yeshua geworden? Bent u Yahweh geworden? Echt niet waar. Dus dat bedoelen ze ook niet. Dat woord één heeft gewoon te maken... we zijn een eenheid geworden in denken, in spreken en in handelen. Opdat zij, dat de, de discipelen en wij, alle één zijn. En zeker niet verdeeld, nee, één zijn. Gelijk, dat is wel belangrijk, is gelijk... Gij, Vader in mij en ik in u. Dus we worden zo'n eenheid als Yeshua een is met Zijn vader. Is Yeshua de Vader geworden? Is zijn vader Yeshua geworden? Echt niet waar. Vader en zoon volkomen één. Een. In eenheid. Dat ook zij, dat zijn die discipelen en wij, in ons zijn. Hoe kunnen we nou toch in ons zijn? Door volkomen te luisteren en te doen wat vader zegt. Dan ben je gewoon wijs. Daarom zijn we één met elkaar. Inderdaad. Yeshua zegt, ik doe niks van mezelf. Nee, zegt hij, alles wat de vader me toont, zegt hij, dat doe ik. Nou, wij doen ook niks van onszelf meer. We zeggen, nee, wat de vader ons toont door de zoon Yeshua, dat doen we. En zo wordt er dus een volkomen eendracht, ik vind het een schitterend woord... ...eendrachtelijk, ja, gedrag, gedachtelijk, dat is gedragen, eendrachtelijk. We gedragen ons als Yeshua. Moeder komt het woordje heerlijkheid weer. En de heerlijkheid die gij, vader, mij, Yeshua, gegeven hebt... ...heb ik hun gegeven. Dus zijn heerlijkheid, dat is zijn eenheid met de vader... Waarom is hij zo heerlijk en waarom kon hij een woord van de vader spreken wat wonderen en tekenen voortbracht? Omdat hij volkomen één was. Dus dat is de heerlijkheid van Yeshua, zijn volkomen eenheid met de vader. Er was geen vlekje en geen rimpeltje, want had er nu maar één zonde geweest, had de kruisiging niks geholpen. Want dan was er een onreinig gekruisigd. Maar hij was zonder, zonde. Hij was rechtvaardig. Daarom kunnen wij als onrechtvaardigen hem aanvaarden... met hem sterven in het watergraf, dat is zijn dood... en opstaan in een nieuw leven. He? Zo worden we één met Yeshua in ons gedrag. Dus de heerlijkheid die God aan Yeshua gegeven heeft... die heb ik hun gegeven, opdat ze één zijn gelijk wij één zijn. Vindt dit mooi om te horen hoe één we zijn met vader Yahweh? Er is een volkomen eenheid tussen de vader en ons... En het is dezelfde eenheid die de Vader heeft met Yeshua. Het is dezelfde eenheid die Yeshua heeft met ons. Ik in hen, gij in mij, dat zij, dat zijn wij met Yeshua en zijn discipelen, volmaakt zijn tot één. En dat gij hen lief gehad hebt, gelijk gij mij lief gehad hebt. Kunt u zich voorstellen, ondanks uw vervelende gevoelens die je misschien van jezelf hebt, hoe lief dat vader u heeft. Je zegt, dat klinkt lekker zeg, heerlijk. Vader, hebt me lief. Er zijn mensen die zijn door hun vaders geslagen... en gekastijd, onrechtvaardig vaak. En noem maar op. Maar tot je nou, ja, door die traumatische ervaringen... geen beeld van God de Vader kan hebben... denk ik, oh, ook al zo'n toornige God. Ik ben opgevoed met een toornige God... in mijn omgeving uit mijn gifmeerde achtergrond. Kunt u het begrijpen? Maar die God is zo barmhartig en liefdevol, als er een vader is die goed is, is het onze God. Nou, dat laat Yeshua heel mooi horen in zijn gebed. Gelijk gij, vader, mij hebt lief gehad. Moeder en zuster, mij geschieden dit woord. Want zo lief als de vader Yeshua heeft, zo lief heeft hij Willem. En zo lief heeft hij u. Je moet het alleen gaan zeggen, aanvaarden en in die liefde gaan wandelen. Als er een zonde op de weg ligt, zeg je: hé, hey, er ligt er eentje. opzij, dan rijden ze er voorbij. Maar in je oude leven pakt hij de veiligheid op. Maar we zijn vernield geworden. Ten slotte, zegt Jezaja 53, iedereen kent deze tekst. Hij wordt te pas en te onpas gebruikt. Maar laten we hem te pas gebruiken. Je zal een eerlijke relatie met vader moeten hebben. En dan gaat echt Jezaja 53 voor in je werking. Onze ziekte heeft hij gedragen. Onze smarten heeft hij gedragen. Wij echter hielden hem als een geplaagde, een door God verslagen en verdrukte aan dat kruis. He, die Joden die daar voorbij waren, gut, oh, gut, gut, oh, gut, dachten ze. Wat zal wel die niet uitgevreten hebben? Zegt tot, tot God hem, uh, zelfs door de Romeinen, laat kruisen. Dan moet het wel een rakker zijn geweest. He? Mensen liepen hoofdschuddend voorbij dat kruis. Maar, zegt hij, het waren onze overtredingen waardoor hij werd doorboord. Het waren onze ongerechtigheden waardoor hij werd verbrijzeld, De straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. En door zijn stream is ons genezing geworden. Veel mensen claimen op grond van deze tekst dat elke, elke ziekte wordt zomaar genezen. Maar de, het is hoofdzakelijk geestelijke genezing. Want het wonderlijk is, veel van onze fysieke ellende komt voort uit onze zielse ellende. Vele ziektes zijn psychosomatisch. Dus mensen worden in hun psyche, in hun ziel gekweld. Daarvoor gaat het fysieke lichaam niet meer functioneren. Of je nieren die werken niet meer. Als mensen door het geloof tot bevrijding komen... dan krijgen ze net... als ze adem krijgen... jongen, jongen, jongen, jonge, dan kunnen ze alles laten hangen. Klinkt een beetje raar natuurlijk... Maar dat, wat wij ophouden in ons zondige bestaan, dat kun je rustig laten zakken als je vrede ontvangt met onze vader door het bloed van Yeshua. Als je dit gaat snappen, dan krijg je een heel rustig leven, waardoor je graag langs de wegen van Jalen wil wandelen. Is het een vreugde om broeders en zusters te ontmoeten en als er een zonde in de buurt komt, dan zegt je, oh, er komt weer zo'n zonde. Maar dan loop je gewoon door. En vroeger ging je ermee eten. Maar dat is over. Dat is door de kracht van de liefde van God die in onze harten is uitgestort. Kunt u er aan op zeggen? Het waren mijn overtredingen waardoor hij werd doorwoord. Mijn geschieden naar uw woord. Dus wat hij zegt over mij, nou mijn geschieden naar dat woord. Dus wat Maria heeft gezegd, moet je in al die teksten die je gaat lezen in de toekomst denken. Oh, mijn geschieden naar dit woord. Dan moet je het in bezit nemen, in geloof en zeggen zo ga ik wandelen. Want daar zit het dan vast. Het is een vreugde om in Gods wegen te wandelen. Hij heeft de prijs betaald, mij geschieden, naar nou, uw woord, broeder en zuster. Amen. Amen. Amen.